Autobedrijf Zandvoort. Ook robend op zaterdag. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon. zee, CZ. Zandvoort en zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag. Zo even mij gezien, Albert oh, Jan of niet?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 Toernooi in Zandvoort Genoeg reden om ook het laatste uur te blijven luisteren Want het is toch regen buiten, nog wel Zo is het En ik voorspel <laughs> Jij verwacht, voorspelt, dat Jij voorspelt. Voorspel, dat kijk eens in je bol. Dat het om vijf uur droog is Om vijf uur droog, ja. Want dan nou, hebben we je werkoverleg in, in ieder geval om zes uur, hè? want dan gaan we jazzen met z'n allen in het centrum yes. Dit is ook wel een beetje jessie, hè Ja Jess Plus dan, die staat op een scherpje, Jazz ja. Plus Dit <laughs> is George Duke I see what you have planned to do. With some excuse, you leave the table. You want to meet.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 blij dat de microfoon even dicht stond uh, zojuist met al die gesprekken hier in de studio hè? ja je hebt wel veel macht hè? ja ja nee dat klopt ook ik houd de boel wel goed in de gaten hoor Albert-Jan, kreeg jij nou net een telefoontje van uh, onze weerman, ja Lex van de Hoorn hij belde op, yeah. hij zegt toch maar een klein pluutje meenemen vanavond als we gaan jazzen, dus okay. let op klein pluutje ja. meenemen, waarschijnlijk niet nodig nee, Lex. maar bedankt voor, voor, de de, voor de zekerheid maar ik heb een petje al bij me ik heb een petje kijk, dus jij bent voorbereid goed, ik zei het al aan het begin van het programma, het 16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 17978 dat ging natuurlijk te snel 023 5717978 of via de e-mail bij Ruud Zandvoort apenstaatje hetnet.nl. net.nl Zandvoort apenstaatje het net.nl het inschrijfgeld bedrijft 8 euro en dient op de speeldag te worden voldaan. Gewoon leuk om daar uh, aan mee te doen toch? Tuurlijk. Ja. Oké. Okay. Nou ik kijk even naar de televisie uh, zo, uh, zo voor ons. Dat buitje zo. wat we zojuist hadden dat is nu in Amsterdam terecht gekomen dus. <lacht> nou laten we daar uh,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 ZANG een dag gegeven, dit heb je Le jour de chance, hier op Vierdaros, chaque haler man. En daar is het ook bij gebleven, en iets anders verwachten we ook. Gesprek en misschien zie ik je ooit. De... Onze... De... Wow, Huawei, leuk om deze plaat weer eens uh, terug te horen op de radio. Jorda, al de liefste, samen met Paul de Lille. En wat een mooi verhaal, een belle histoire. Die Fransen, uh, gaat er ook op een moeten? Ja, ja, Ja, ja zeker ja. weten.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 formatie geworden op de eerste twee startrijden. Want Audi wisselt het mooi af met Mercedes. Want van Paul vertrekt Matthias Ekström, die momenteel zevende staat in het... in de Vare Vertung, heet dat. Ja, oh. zo heet dat. Die staat zevende. En die wordt gevolgd door Jamie Green, die vierde staat in de Vaderwerthung. Gevolgd door Mike Rockefeller, die zesde staat. En op de vierde plaats vertrekt de momenteel de leider in deze klasse, Bruno Spengler. Die gaat vanaf de vierde plek van start...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 De stemming zit er al helemaal in, in de studio van CFM. Vanavond Jesse is opvoorts. Hebben we er zin in, Albert Jan? Nou en of. Oké. Helemaal gezellig. Test is that? Oh.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 your shit, you don't never buy me nothing. See, every time you come around, you got the bring Jim James, Paul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 Him. is by Ja, tijdens zo'n Jazz Weekend mag San plaat ook weer niet ontbreken op de radio. Je hoort er Erika Badu en helemaal live gezongen, You Better Call It's Cairo. Mooi is een goed bruggetje van je hoor. Ja, ja toch? Ja, het liep lekker in elkaar over. Goed, uh, vooruitkijkend naar de RTLGP Mazda Formula 3. Konden we vorige week al melden dat niet alleen Jos Verstappen en Daniel Ricciardo uh, komen op 14 augustus naar het circuitpark Zandvoort. Uh, met Formule 1 wagens natuurlijk. Beiden geven namelijk een demonstratie. Maar in het bijprogramma van de RTLGP Mazda Formula 3...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 Heart, and I will love your heart with mine Come over here with your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 Het gedicht Muziek, voorgedragen door Albert Jan Vos. Dank daarvoor. En heb jij ook een gedicht van de week? Stuur hem dan naar redactie.ziefmsandvoort.nl. Redactie Sandvoort.nl Hey, what night? What's What What is that? things they show have to be where While the preacher was sitting on a log Oh, Had no, no, no. his finger on the trigger and his eye on the log Oh, no, no, no. The gun went boo and the hulk went zip Oh, no, no, no, no. The preacher grabbed him with all his grip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 and heavy load. Oh, Mona! I cracked my whip and the lead horse sprung. Oh, Mona! And the hind horse busted the wagon tongue. Oh, Mona! Oh, you Mona, you shall be free, oh, lolly, lolly. Oh, Mona, you shall be. Yes, you shall be free, Oh, in the good law.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 Uh, ja, ik zie je een berichtje te dachten. Ik ben er door hoor. Ja, je bent er al helemaal doorheen. Ja, Zullen we dan nog even één plaatje draaien? En dan gaan we gewoon even uh, afscheid nemen, toch? Ja, ja. oké. Okay. Voor wat is de uitzending van vandaag trouwens? Want volgende week dan zijn we er twee dagen. Op zaterdag ja. en zondag. En zondag. Tijdens Niet de vergeten, de ja, Masters zeker. of Formula 3. Waar is mijn fiets? Waar is mijn fiets? Waar is mijn fiets? <laughs> Hoe heet die meneer die je meegenomen heeft? Ja, een hele bekende meneer is dat trouwens. Ja, dus, uh, over die fiets even wel inleveren. En wel heel snel. En rapido, anders moet die arme jongen helemaal naar de kroeg lopen. Jo, en dat is een eind. Oh, dat houdt hij nooit vol. Jo, <laughs> de Duran Duran en de Skintraders. Eén en laatste plaatje alweer. Zit er al sure. op. Ja. Maar goed, het gaat nog lang door. Het gaat zeker nog lang door. Met Entertainment for You, zo dadelijk. Ja, dat gaat uh, door. Uh, en dan uh, daarna gaan we natuurlijk met z'n allen daar richting uh, het centrum. Uiteraard. Lekker van, te, van uh, podium naar podium. Heel klein pluutje meenemen. Klein zo zo eentje. Ja, ja, ja, het is dat je het niet gaat zien. Niet, nodig, niet veel nodig. Maar heerlijk, lekker genieten van Jazz Behind the Beach. En wij zijn er volgende week weer. Ook dan weer tussen 2 en 5. Op Tot zaterdag en zondag. Tot dan erop. Tot, Tot de Masters gaan we, gaan we live verslaan natuurlijk bij ja. CFM.